Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De zware crimineel Dino Soerel heeft zich langere tijd schuilgehouden... in een pand aan de Rozengracht in Amsterdam waar hij gisteren werd gearresteerd. Dat heeft de politie op een persconferentie bekendgemaakt. Bij zijn aanhouding heeft hij zich niet verzet...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 In de plaats Losser veroorzaakt het riviertje de dinkel wateroverlast. De dinkel is buiten haar oevers getreden waardoor kelders zijn ondergelopen en sommige straten blank staan. Ook zijn twee natuurgebieden in de buurt voor alle verkeer afgesloten. De dinkel kan het regenwater niet aan dat de afgelopen dagen is gevallen. De brandweer houdt rekening mee dat er nog meer wateroverlast ontstaat omdat de dinkel nog niet het hoogste pijl heeft bereikt. Dat is pas over een paar uur het geval.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 Geluid hoor je het waarschijnlijk al. Je weer bij Sofort op zaterdag. Met Duran Duran en ZFM Voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even na twee uur. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. En het zonnetje schijnt weer hè. Het zonnetje schijnt Wat weer. Wat willen we nou nog meer? Ja, dus uh, de grote hamvraag van complex, complex. niet. Om half drie het weer vertellen. Maar uh, ik heb uit vertrouwde bronnen begrepen dat hij uh, persoonlijk langskomt. Dus uh, waarschijnlijk dat hij om half drie gezellig hier even aanschuift wat natuurlijk om half drie hebben we het enige echte weerbericht van Zandvoort. En het enige juiste weerbericht, want het is vaak uh, erg goed. En uh, dus Lex zien, uh, uh, horen wij om half drie met het weer van de weersvoorspelling van Zandvoort. Daarnaast hebben we natuurlijk de vaste onderdelen. Al zijn er de evenementenagenda rond de klok van half vier. We hebben natuurlijk de filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Ja, uh, morgen natuurlijk uh, de ludieke Solex race, daarover straks meer. Ga je nog meedoen uh, Albert-Jan of niet? Nou, ik heb geen Solex, maar ik heb begrepen dat je er een kan huren als je dat zo wil. Hè? Dus, ja, ja, ja. Er zijn er uh, ja, nog een paar over. Er dus zijn er nog uh... een paar, maar er, komen, er schijnen ongelooflijk veel inschrijvingen te zijn geweest. Dus het wordt een erg druk en relatief kort parcours. Nou, vanmiddag wordt er natuurlijk Spinning on the Beach. En die zijn aan het fietsen voor stichting De Opkikker. En daar heb ik straks ook nog wat nieuws over. Morgen mooi ook orgelconcert in de Protestantse kerk. Er wordt nog talent gezocht voor het kunstfestijn. Eh, daarnaast we, is momenteel bezig de Formule 1 kwalificatie op het circuitpark eh, in Spa. En dat is in België met die hele befaamde mooie bocht erin. Hè, de O-Rouge, waar ze dan met de, met de volgas doorheen gaan. Maar ik heb al gezien dat de, dat de kwalificatie momenteel even stil ligt. Vanwege een schuiver van een van de Renaults. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk het laatste uur nog divers buitenlands sportnieuws. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg uh, om uh, reden om te blijven luisteren. En hebben we nog tijd voor muziek, denk je, of niet? Nou, ik hoop het wel. Oké, nou, we gaan het proberen. Oké. Okay, nou. Het zonnetje schijnt dus. Het life... is sunny. is sunny? It's sunny. You smiled at me and really Now the dark days are done and the bright days are here.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 Then a rock was formed when we held in Sunny, Sunny One so true I love you Sunny Thank you for that smile upon your face mm, Sunny. Sunny Thank you, thank you for that gleam that folds with grace You're my spark of nature's fire Sweet, complete desire Sunny, one so true Yes, I love you Sunny Yesterday all oh, my life Was filled with rain Sunny You smiled at me And really, really Teased the day Now the dark days are done And the bright days My sunny one shine so sincere sunny. sunny one so true I love you I love sunny. you I love you Zaterdagmiddag van C.V. Zandvoort. Met Banana Rammer en The Cruel Summer. Achter de zomersplaat van jou ja, natuurlijk uh, Albert-Jan. Dus ja, gewoon uh, lekker zomers. En dat was de originele uitvoering van Bobby Hurp, Die onlangs is uh, ook overleden. Maar ja, die, dat nummer Sunny. Is ik weet niet door hoeveel mensen gecoverd. Maar dit was de enige echte originele uitvoering. Ik ben benieuwd of het uh, Sunny blijft hoor. Zo dadelijk van Lex van de Orm. Ja, Hij drie. komt langs om half drie. Half drie. Het enige juiste en goede weer uh, van Zandvoort. De Weerman. En, uh, we hebben ook, ik weet niet of je het al begrepen... maar de politiek begint langzamerhand ook weer terug te komen hè, van vakantie. Ja, we hebben Als commissievergadering. Van... Commissievergadering. Ja, en uh, nou, al, al anderhalve week geleden... was er namelijk alweer de inspraakprocedure... parkeernota van start gegaan. Ja, ja, zwaar woord. Het stuk ligt namelijk ter visie bij de centrale balie in het raadhuis. Waar u tijdens openingsuren deze nota kan bestuderen. Tevens is het te vinden op de gemeentelijke website. Burgers van Zandvoort kunnen nu hun visie kenbaar maken... Deze visies zullen uiteindelijk meegewogen worden bij het vaststellen van het stuk door de gemeenteraad om te komen tot een integraal parkeerbeleid. Nou, in, in de wandelgangen wordt er al uh, behoorlijk wat over uh, uh, gediscussieerd en worden ideeën uh, aangetragen. Dus het is natuurlijk wel zaak dat de, de, de inwoners en ondernemers die ermee te maken krijgen natuurlijk hun stem laten horen. Ja, koop jij een parkeerterreintje op de Louis Davids carré? Ja. En taal je 100 euro per maand mee? Ja. Maar je hebt nog geen plek. Je hebt nog geen plek. Nee, je moet gewoon meebetalen 100 euro in de maand. Ja. En dan maar hopen dat er een plekje is. Dus de, de bedoeling is natuurlijk dat iedereen uh, zijn mening en suggesties uh, gaan uh, uh, laten uiten. En deze uh, kenbaar maken. Zodat het uh, tot, bij de totstandkoming van het stuk beleidsintentie parkeernota 2010. Ja, mondvol. En die meningen en suggesties zullen dan uh, meegewogen worden. En de definitieve parkeernota 2010 zal vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het uiteindelijke doel van de parkeernota 2010 is te komen... tot een evenwichtige, efficiënte en kostendekkende regeling voor het parkeren in Zandvoort. Nou, nou we zijn benieuwd. Wij zullen het zeker volgen. Dat dacht ik ook. Eerst weer wat muziek. Hier is Blondie.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 One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me zangeresje een, een, een enorme populair hè Deze Carol Emeralds. Ja, ze heeft Michael Jackson verslagen in de albumlijsten. Uh, ja, dat wou ik je net meenemen. We hebben het over maar. thriller, dus dat is niet zomaar wat oh, nee, natuurlijk. Nee. is. Weet je de titel van die CD toevallig uit je hoofd? Uh, Deadman? Nee, van, van deze zangeres? Ja, Deadman dacht ik. Oké, okay, nee. Playzet nee, ja, dacht ja. ik. Nee, is goed. Oké. Okay. goed. <laughs> Jor, ja. dit nummer Deadman trouwens. Dus. Okay. Hé, hey, en dan hadden we natuurlijk vorig weekend een gigantisch mooi weekend. Hè, met uh, gigantische evenementen zoals de DTM. Zandvoort culinair en natuurlijk de zeilraces zeil in de Katamarans naar het Rem-eiland en weer terug. Dus dat was geweldig druk. En dan denk je nou als het weekend erna is, wordt het wel weer wat rustiger. Ja, maar, maar nee, nee hoor. We hebben voldoende te doen. En een van die dingen is natuurlijk morgen geweldig. De ludieke Solex race. Want morgen is het vanaf half zeven uh, uh, in de Haltestraat weer het domein voor de Solex racers. Onder de naam Ludieke Holland Casino Solex race. Wie zou dat sponsoren? Zullen er weer twee manjes van een half uur verreden worden. Het Franse fietsje mag met hulpmotor voorzien voornamelijk als ludiek voortuig. En hij wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Gestreden zal worden om de schitterende en felbegeerde trofee. Het is niet de bedoeling dat de snelste Solex wint... maar er zal uitsluitend op originaliteit gejureerd gaan worden. Toch zijn er ook prijzen te winnen voor diegenen... die na het luiden van de bel als eerste over de meet komt. De finish is rond 8 uur... waarna de prijsuitreiking zal worden plaatsvinden. Deelname aan deze ludieke Holland Casino Solex Race is gratis. Ik weet niet of er nog ruimte is, maar mocht u... Uh, uh, nog willen inschrijven... CQ en Solex willen huren... dan verwijs ik u even naar Allan Berg. En dat is een telefoonnummer. Even pen en papier pakken. 06 232 626 06 232 62 6, 6 Morgen vanaf half zeven, een en al actie in en rond de Haltestraat. De ludieke Solex Race. Vol, volgens mij had hij het er vanmorgen over dat er nog zeven uh, Solexen beschikbaar zijn. Dus... Oké, okay. nou hartstikke leuk. Als je goed. wil. ga lekker wil. mee doen. Morgen. Het wordt, wordt een gigantisch deelnemersveld. Hè? En het is een relatief uh, kort parcours, dus het wordt druk. Oké. Okay. Dus het wordt erg <laughs> druk. Nou, we gaan op de foto. foto. <laughs> Oké. Okay. Ondertussen een plaatje van: Ik wil het niet geloven. Ja, bluff. De enige die mag. Heb jij die uitgekozen? Ja, de enige die van bluff mag. Hier is Aan de Kust de live versie daarvan. De Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker om de vlucht. Alarmfase 2 is hier.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 Het is gebroken, en alle schepen zijn verplaatst. Maar er is niets aan de hand. Vissingen adem zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten.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 Al de keuze. Dank wel Beleef het ritme van Zandvoort Ook op internet, internet. www.zfmzandvoort.nl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 Goedemiddag van CFM, hoor je Destiny's Child en Independent Women. CFM weerbericht. Het is even half drie hoog tijd voor het weerbericht bij CFM bij op Zaterdag. Goedemiddag Lex van de Horen en welkom in de studio. Dankjewel. Ja, waarom zit je, je niet op het strand? Zonnetje schijnt, heerlijk weer toch? Windkracht 5 man. Windkracht 5, <laughs> ja dat is ook weer een beetje iets veel iets van het goede. Ja, dat is van wat goede hoor. Maar ik ga straks wel even wandelen, want het blijft droog vanmiddag. Oké, okay. ja. dat zijn in ieder geval goede berichten. Ja. Dat voor de fietsers op het strand is dat wel handig. Maar je moet wel een jas aan, Oh. want het is maar 17 graden. Oké. Okay. Okay. Dus um, het blijft dus vanmiddag droog, zoals ik net al zei. Maar vanavond krijgen we toch weer regen, helaas. Maar jammer. Wat het was gisteren ook even goed, goed raak weer, hè? Ja, ja, gisteren. Maar wat dacht je van donderdag? Donderdag, ja. ja. Want hoeveel millimeter regen is er toegevallen? Er is hier in Zandvoort ongeveer 80 millimeter regen gevallen. En dat houdt dus in dat je 10, nee, 80 emmers van 10 liter... ...op één vierkante meter kwijt moet. Zo! Nou, daar kan de riolering wow. nooit aan natuurlijk. Nee. Nee, dus, dat ging wel fout, hè? <laughs> dat ging wel fout. Du, dus vandaar, vandaar dat het dus even hier en daar uh, niet goed ging in Zaltvoort. Maar daar zijn we nu even vanaf, van die, uh, van die stortvloeten. En, uh, dat, dat, ja, we krijgen wel regen, maar niet meer in deze, in deze, in deze hoeveelheden, hoor. Dit is echt extreem groot. Ik had begrepen dat er nou zoveel regen is gevallen als voor de hele maand uh, september al, uh, al goed zou zijn. Of augustus. augustus, augustus ja. ja. En, en normaal in, de, in augustus valt er uh, ja, rond de 65 mm regen in, uh, in Zandvoort. En uh, we hebben dus nu 80. Dus Porsche portie hebben we wel uh, gehad. We, we hebben het binnen. We hebben het binnen. Nou, gaan we even door naar morgen. Ja, voor de Solex, ja, Solex Race en dus andere Solex activiteiten. Race, ja, nou, het is dus wisselend bewolkt, en uh, in de loop van de dag uh, kan er een bui vallen. En vooral in de middag wordt er regen verwacht. Helaas. En dan in de namiddagavond? Ja, in de namiddag, dus later in de middag. Oh jeetje. Dan, dan, uh, dan, dan gaat het weer flink regenen. Ik, ik wist dit niet, dat die Solex Race was. Ja. Dus ik heb gewoon mijn weerbericht ja, nee, dus jij ik moet het gewoon, het, ik Je het moet het gewoon heb eerlijk het, ik blijven. Het, ik heb het niet aangepast, ik kan, hoor. Ik kan wel zeggen dat het droog blijft. Maar als er een <lacht> valt, dan kunnen ze het vast op <lacht> ik voorbereiden. Het, ik heb het niet aangepast. Nou, en er staat een, een matige aan zee, een, een krachtige tot harde westenwind. En dat is windkracht 6, oplopend tot 7 in de middag. Ook dat nog erbij. Dus die hekken moeten goed vastgezet worden. Goed vastzetten, die, die, die handel allemaal. En de maximumtemperatuur, die is vandaag... 17 graden en morgen gaat hij nog even naar beneden, gaat hij naar de 16 graden. Dus ja, het, het, het, het is nog eventjes heel vervelend weer, maar er, zit, er komt licht in de duisternis. Maandag dan hebben we eerst buien, dan in de middag dan gaat het al opklaren en dan staat het matige en als je op strand loopt een krachtige noordwestenwind kracht 6. De maximumtemperatuur die komt maandag ook niet verder dan 17 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan begint het een beetje op te lijken. Dan is er een periode met zon en dan is het droog. Er staat een matige noordelijke wind. En een matige wind dat houdt in de windkracht 4 ongeveer. Dus dat is best wel redelijk weer. En de temperatuur die gaat ook een graadje omhoog, die gaat naar de 18 graden. Nou, en de dagen daarna, de komende dagen is het dus eerst uh, wisselvallig. En de dagen na dinsdag of vanaf dinsdag, dan hebben we meer zon en wordt het geleidelijk wat warmer. En dat is het, uh, het gevolg van een drukgebied waar we dan uh, in terechtkomen. Ja, Lex, ik had het er een aantal weken geleden met je over van gaan we nog een hittegolf krijgen, maar dat zit er niet meer in zo. Hè? Nou, ik deed dus niet mee aan die grappen, weet je dat nee, nog? Nee, dat weet ik. <laughs> dat weet ik. Het was ook een grapje hoor. <laughs> Maar dat, dat kan niet meer op. Nee, inderdaad. Is te laat, want uh, we zitten dan uh, vanaf woensdag al in, uh, in, in september. En september, uh, vanaf 1 september zitten we in de meteorologische herfst. Oké, okay, dus weer meer de, wind en, de, en dat soort ellende? Uh, nou, wat dacht je van een uh, mooi nazomertje in september? Ja, prima, prima stand, wandelweer. Dat kan best hoor. Ja. Maar uh, de echte herfst, dus de kalenderherfst, en dat houdt in dat het uh, vanaf uh, 23 september, dan begint de echte herfst, dan is het net zo lang licht als dat het donker is. En na 23 september. Ja, dan krijgen we die lange nachten weer Dan we we weer donker als Ach, dat het ja. licht is. Oké, okay, dan moet je ik... snel wegwezen dus, nou, ja, ja, uit het land. Dan moet je snel wegwezen. Ja, oh ja. Ja, ja, jij wel ja. Nee, maar goed. Oké, okay, dus morgen ja, die, die, die Solex racers die krijgen het uh, nee, ik moeilijk. Ben, ik ben bang dat het nat wordt. Capuchons, nee. En hoe die ja, dingen. Andere parapluutjes. Parapluutjes. Ja, niet te hard rijden. Niet te hard rijden. Regenbanden. Regenbanden. Regenbanden ja. Niet <laughs> vergeten. <laughs> <laughs> Banden stop. Ja. Oké, okay. hey, en als je dat allemaal na wil lezen, Rob, dan ja, kan dat ook nog. Ja, waar kunnen we terecht? Want als jij uh, dinsdag wil weten wat het woensdag wordt, dan kan je dat lezen op uh, www.meteopagina.nl En als je een mobieltje hebt met internet, dan zet je daarachter slash mobiel. En dan heb je een prachtige site met allemaal kleine bestandjes die je lekker snel op kan halen. Ja, en volgens mij kan ik hem ook op uh, tv zien, het weerbericht, toch? Dat kan ook, op de cfm Kabeltex. Op kanaal 45. Ja. Dus, Lex, dankjewel weer voor je komst. Ja, en uh, je zult ongetwijfeld weer gelijk krijgen, want ik moet zeggen, jouw voorspellingen zijn, uh, zijn accuraat en uh, bij de tijd. Nou, ik kijk, het is natuurlijk wel zo, ik bedenk dit niet zelf. hè? Nee, maar je verzamelt natuurlijk wel de informatie. Je kijkt ja, wel uh, naar dit uh, en dat. Je kijkt naar de en je kijkt specifiek uh, voor, naar Zandvoort. En ik kijk specifiek voor Zandvoort en niet voor Amsterdam. Nee, en ik moet, ik moet, ik moet, ik moet hem gelijk geven, hij krijgt ja, altijd gelijk. Laatst moest hij voor drie boodschappen doen, want om drie uur ging het regenen. En ik inderdaad... hoor ook steeds meer mensen zeggen van nou, die Lex van de Hoorn, die heeft bijna altijd gelijk. Ja, weet je wanneer ik geen gelijk heb? Met mist. Met mist? Ja, ja. mist. Dat is heel moeilijk te, te voorspellen. Dat wordt op geen enkele kaart aangegeven. Daar moet je echt uh, op de dag zelf naar gaan kijken. Nou, je, en je... dat is één keer gebeurd. Weet je dat nog? Ja, ja dat kan ik nog goed herinneren. Ja, ik schaamde me dat met het plet. Zeedamp, <laughs> kan je dat ja. mist? Ja, dat is mist. Daar Zee zedamp, valt zedamp, zeedamp ook onder. onder. Ja, dat, dat is niet te voorspellen. Dat kan je... Vrijwel niet, nee, dat kan je niet voorspellen. Niet op een dag van tevoren. Oké. Okay. Lex, dankjewel. Hartelijk En dank, Lex. meer informatie dus op www.meteopagina.nl. Is hier Brian Adams. I mijn first real six string. the and it Ja, schreeuw op maar uit hoor, de summer of 69. Je hoorde de single van Brian Adams. Hoorde je juist ook het weerbericht van Lex van de Oren? Na te lezen op www.meteopagina.nl Dus wil je up-to-date zijn met het weer, gewoon even daarheen surfen. Hij ligt voor ons, Albert-Jan. De ja. derde oprechte Courant. Hij is nog warm. Hij is nog warm, <laughs> ja, want hij is nog niet uit. Ja, ik blader hem net even door. Dus uh, dus Je hebt hem al iets eerder gekregen, geloof ik. Ja, hè? ja, ietsje maar Je jij, jij hebt weer andere netwerken natuurlijk. Ietsje hè? maar, ietsje maar. Jij hebt natuurlijk andere netwerken. Maar zit, ik, even snel de, oh, de agenda voor de komende tijd. Daar ben ik altijd heel... heel... We gaan naar de redactie, redactie ja. toe. Willem. We gaan eerst naar de redactie toe. Goedemiddag. Aanschoven is. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, ben weer blij dat ik hier mag zijn met de nieuwe Omstekrant. Mijn naam is overigens Willem Harder. Ik ben een van de uh, redactieleden. En uh, onze hoofdredacteur is natuurlijk ook aanwezig hier. En uh, bijzonder blij dat jullie ons willen ontvangen. Meneer de voorzitter is er ook inderdaad. De voorzitter inderdaad. <laughs> Buiten dat hij de uh, hoofdredacteur is, is hij natuurlijk ook voorzitter van uh, Vrienden van Oomstee. Dat bedoel ik. En wat ziet hij er weer mooi uit, die Oomstee-courant voor jullie? Ook dat je het over de voorzitter had. Nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> nee. Fotoshoppen, nee, <nee>, nee, nee. <laughs> dat lukt wel, maar uh, zelfs dat ben hem niet. Maar goed. Nee, we hebben weer... Het uh, is de derde editie alweer, hè? Het is alweer de derde, ja. ja. En het is uh, ooit als een geintje begonnen natuurlijk. Uh, we hebben toen al commentaar opgegeven dat wij een bepaald iets geplaatst wilden hebben in de Salvatse krant. Dat werd niet gedaan. En toen zijn we zelf maar aan de slag gegaan. Kijk, helemaal goed. Met als gevolg uh, deze krant. Ja, er staat van alles in, hè. Opmerkelijke verhalen, uitjes die jullie doen met, uh, met Almstee. Een uh, lekker recept staat erin. Advertenties... Huizen te koop en dergelijke. Ook dat, ja. <laughs> ook dat. <laughs> mooie fotoreportages. Uh, Ditmaal en... van uh, Love is in the Air. Zag ik een hele mooie reportage. Een hele mooie zat erbij, Er ja, staan ja, een paar goede bekenden hierbij. Een paar, paar, goede, hier erbij paar goede bekenden, inderdaad. Ja. Gerard uh, P. Ja, Gerard P. Ja, zet. <laughs> beter bekend als van het onderhoudsbedrijf. Ja, precies. Hij staat er weer mooi op, hè? Hij staat er weer fantastisch op. Hij uh, zal er zelf ook verbaasd van staan. Ja, dat denk ik ook. En dan hebben we natuurlijk uh, mogen we zeker niet vergeten. We hebben een uh, bijzondere actie uh, of shit eraan te komen. Omsteden doet ontzettend veel voor Kika. Uh, Omsteden met hun eigen biljartteam uh, die in de regio spelen. ...hebben dit jaar uh, ruim 1800 euro opgehaald. Uh, dat was uh, vanwege de poedels die ze maakten. Wow. Voor elke poedel die ze maakten moesten ze 20 cent uh, doneren. Dat hebben ze de tegenstander ook uh, laten doneren. Iedereen heeft eraan meegewerkt. Met als gevolg ruim 1800 euro opgehaald. Nou, applausje ja, waard. Super. Dat allemaal voor uh, kinderen kankervrij. En de volgende actie die we gaan doen uh, met Oomstee... Uh, ...in navolging van het bekende tv-programma van Anita Witsier... Uit de kleren voor het goede doel. Uit de kleren, ja. Ik zag gewoon een foto staan daar. Gewaagd. Oeh. Het is gewaagd, maar uh, we hebben al een uh, aantal uh, aanmeldingen. Mensen die dus inderdaad uit de kleren gaan voor het goede doel. En dan gaan we een kalendermij maken uh, voor 2011. En die gaan alleen we koopen, maar vrouwen, hier. hoop ik, hè? Uh, uh, niet alleen vrouwen. Uh, iedereen is uh, welkom hiervoor. En Ik heb al intussen een model meegenomen. Die staat uh, achterop. Nee, niet mijn vrouw. Uh, <lacht> uh, Gerard. Oh, Gerard. <lacht> Ja, daar goed. hadden we het over. Hè? Ja. <laughs> maar goed, Kika, of dat was het goede doel. En nu wordt het uh, dus uh, die actie van uh, Anita Witsier. Ja, dat, uh, gaan, nou niet Anita gaat het doen. Wij nee. gaan het allemaal zelf doen. Ja. En we gaan uiteindelijk uh, een kalender maken. En die gaan we dan te koop aanbieden. Alle de volledige opbrengst, laat ik zo zeggen, uh, komt ten goede aan Kika. Nou. Er blijft dus nergens wat hangen. Alles gaat daar naartoe. Geweldig. En ik zie dat jullie ongelooflijk actief zijn ook. Hè? Ik bedoel ik kan me nog heugen dat jullie ooit naar Den Helder zijn geweest, naar die onderzeeër. Ja, ja. Omdat er ook een link was met Ton, ton Ariensen natuurlijk. En Klopt. die heeft daar een rondleiding gegeven. Maar ik zie, er, ik zie bijvoorbeeld, nou, er zit weer een, een golftoernooi aan te komen. De volgende week zaterdag. Ja. Uh, er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus men kan nog inschrijven. Okay, dan... Met dan na afloopt natuurlijk weer een gezellige barbecue. Gewoon even melden bij Almsteen, neem ik aan. Ja, inderdaad. En wat, wat zie ik verder nog? Uh, uh, excursie naar de schildknapenschool school in Sint-Joostland? In Zeeland. Oké, okay, wat kan je, kan je daarover vertellen? Wat... Uh, met name hoe dat vroeger allemaal toeging. Uh, de schildknapen, die uh, De wapens maakten, de, de bescherming maakten... Uh, normen en waarden die daar gehanteerd werden. En dat vonden wel, wij wel een goed uitje. Want ja, we weten dit tussen normen en waarden vervagen een beetje. Hm. Dus ik zou zeggen, ga mee naar deze excursie, zodat men weer een beetje kan oppakken. Maar het, ik, kan iedereen zich uh, daarvoor inschrijven, Willem? Ja, dat kan. Uh, maximaal 15 deelnemers. Want uh, onze excursieleidster trekt het anders niet. Die moet het allemaal maar in het gereel houden. Dus vandaar maximaal 15 deelnemers. Oké, okay, dus wees er snel bij, want dat zit natuurlijk binnen de kortsmogelijk is die inschrijving vol. Dat is zo weer vol, ja. Okay. Dat hebben we gezien met de vorige excursie, ook naar het uh, strooflegmuseum. Daar heeft ze ook haar handen vol gehad, maar dat is ook weer een succes geweest. Nou, helemaal super. Goed. Verder viel mij op een verhaal over een boot. Dat snapte ik niet helemaal, maar... Dat wil ik wel proberen uit te leggen. Er is trekken. een boot, is, uh, is hier naartoe uh, gevaren? Ja, dat klopt. Uh, dat is de boot van uh, Bakita en uh, Erik uh, Vurop. Die uh, lag in Spanje. Die moest natuurlijk deze kant op komen. Nou is Erik niet de beste zeezeiler, dus onze razende reporter werd gevraagd om deze boot van Spanje naar hier te varen. Dat heeft hij dan samen gedaan met Bakita en het hele verslag staat dan ook in de krant vermeld over vier pagina's, inclusief de foto's. Een mooi uitje. Dat was voor de Razenreporter een heel mooi uiterlijk. Ja, dat zag ik al. Het was wel een uh, opgave voor hem. Want ja, Bakita, je moet er maar mee om kunnen gaan, natuurlijk. Ja, <laughs> die, ja. Bo die boot was <laughs> verder wel goed. Nou, die boot mankeerde niets, aan wat ik van hem heb begrepen. Maar ja, Bakita ja. is nou niet het makkelijkste. Oké, okay, nou, dat is... Uh, Zaalvoetbalteam hebben jullie... Je, bedoel, op allerlei fronten zijn jullie actief... met, uh, met gasten van de, van, uh, van de Oomsteen. Ja, en uh, niet vergeten regelmatig jazz bij Oomsteen natuurlijk. Hè? Ja, wanneer en, is dat weer? Dat is uh, aankomende vrijdag 3 september weer. En, en, en hebben jullie jazz-up, geloof ik. Toch? Sorry, wat zeg je? Jazz-up. Jazz, -up? jazz -up. Ja, met jazz-up. Ja, ja. Klopt. En dat begint om half negen. Dat, ja. dat, dat is altijd zo in de Oomsteen. Daar moet je vroeg bij zijn. Want binnenkort nog een keer is het vol, hè? Ja, en dan... Uh, maar dat, dat ook ook het is ook goed. Het, uh, het is best, best wel een goede niveau jazz die jullie wordt. Uh, worden. Absoluut. Dus er komen regelmatig ook bands die op het uh, Noordzee Jazz Festival hebben gestaan. Ja. Dus het is uh, niet zomaar een paar amateurs die er staan. Oh, Willem, de oprechte courants. Omsteen Courants. Wanneer komt die uit? Uh, maandag hebben we met de hele redactie, ja, jullie hebben hem hier al, uh, de goedkeuring moeten we dan uh, krijgen van de overige redactieleden. En vanaf maandag we maandagavond, 8 uh, uur, ligt hij dan uh, weer klaar in Ongstee. Gratis mee te nemen. Uh, de vorige keer waren het uh, meer dan 70 uh, exemplaren die eruit zijn gegaan. Zo. En ja. uh, bij de allereerste keer waren het uh, 40. Dus het, uh, er is veel belangstelling voor. Als ik naar de blad kijk, het ziet er zo mooi uit. En dat betekent ook dat het uh, geld kost om te maken. Dat kost ook geld. Waar komt dat vandaan? Van sponsors die uh, niet vermeld willen worden. Eh... Uh, dus die doen uh, zo hun donatie en daar kunnen we dit mee maken. En dan wordt het, uh, nou ja, de apparatuur uh, waar het op gemaakt wordt, wordt beschikbaar gesteld door topcopiers. En dat is een uh, jong uh, bedrijf wat in uh, kopieermachines uh, faxen, scanners, printers doet. Mm -hmm. En die stellen dan een gratis een apparatuur daarvoor beschikbaar. Helemaal goed. Maar uh, meer sponsors zijn welkom, neem ik aan Willem. Absoluut. Uh, iemand staat al te popelen om te sponsoren. We, we kunnen hem nog tegenhouden. Uh, dat is... Uh, <lacht> Zandwitse ijzerhandel... Uh, uh, Versteeg. Beter bekend als De Lip. Ja, die stelt een bepaalde eisen. Dus wij houden hem nog eventjes op de achtergrond. Er wordt uh, nog zwaar over onderhandeld natuurlijk. Daar moeten he? we nog over handelen, Ja, en en Dat Want... zijn geen makkelijke jongens hoor. Uh, absoluut niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Blijven die blijven Zandvoorten. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dan uh, de redactie. Uit wie uh, bestaat de redactie op dit moment? De redactie bestaat op dit moment... Uh, onze hoofdredacteur uh, Gerard uh, Borst. En dan hebben we... Martin Draaier. Uh, Ian Bekelaar. Uh, Kim Spaans en ik, zei de ik Willem Harder. En ging er eentje weg of zo? Begrijp ja, ik dat? Een van onze redactieleden heeft bijzonder weinig tijd door drukke werkzaamheden. Uh, die werkt niet meer in de regio, dus die moet veel op en neer reizen. En ja, dat kost hem gewoon veel tijd. Dus dan hebben we gezegd: nou, dan moeten we een nieuw iemand erbij hebben. En liefst zien we natuurlijk een, een vrolijke dame die onze hoofdredacteur op allerlei manieren kan assisteren. Ja, ja. Zeker u afleiden. Okay. <lacht> en afleiden. <lacht> nou, even is dus misschien voor jullie wel een leuke, leuke grap om even te weten. Maar vannacht zat had ik te luisteren naar een programma op Radio 1. Dat heet Nachtvluchten. En er was om vijf uur morgens, was Kloes van Mechelen was daar uh, gast. Die is en, bij ons bekend. Die, die, die speelt regelmatig in de Oomsday. En om half zes ging de telefoon in die uitzending. Want zijn nichtje schijnt hier in Zandvoort te wonen. En die hadden na, dankzij dat het radioprogramma vannacht hadden ze weer contact. En er werd uitvoerig stilgestaan bij zijn optredens in de Oomstee. Dus uh, de Oomstee, landelijke bekendheid. Ja, ik kan. Dat is leuk. Dus, uh, dankzij Kloes van Mechelen. Dat is leuk. Goed, Super, nou Willem. Hebben we nog iets vergeten? Ik denk dat we alles zo'n beetje hebben doorgenomen. Eh, mocht er nog wat zijn, dan meld ik me wel weer. Maandag vanaf okay. 8 uur. Maandag vanaf 8 uur. Als mensen vragen hebben of zich aan wilden melden, melden als redacteur, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze een mailtje sturen naar vrienden van Oké. Okay. Willem, dankjewel. En uh, uiteraard uh, jullie ook allemaal uh, bedankt voor de komst. En... Uh, oh ja, wat uh, e-mailadres? Het e-mailadres? E en dan mogen ze naar het bekende e-mailadres mogen ze natuurlijk ook stukjes sturen. Die wij weer kunnen gebruiken voor in onze krant. Oké, okay, okay. nog één keer het e-mailadres. Vrienden van hotmail.com Oké, okay, nou mag goed. goed. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Jullie hebben uh, wellicht uh, voor de weer. Over uh, bij de uitgave van de vierde gaan we dit herhalen. Graag. En uh, wellicht tot ziens in de hoofd, hey. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. We hadden juist een gesprek met Willem. Hij is een van de re redacteuren van de oprechte Oomsteen Courant. Van het café aan de Zeestraat natuurlijk. Hè? Ja. Die hebben een eigen courant. Naast de Chinees. Naast de Chinees. Daar zit hij dan. bruine café. Het bruine café aan de haven. Oh, nee, Het Zee, zeestraat. De Zee. <laughs> nee, want daar hebben ze ook een liedje over gemaakt. En dat stond er ook in. Ja. In diezelfde courant. Dus dat is leuk. Vanaf met een maandag, Oomsteen tekst erop. Vanaf maandag in café Oomsteen af te halen vanaf 8 uur. Vanaf 8 uur. Helemaal gratis.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 Lekker hè man? Sonnetje op je bol, doe je goed. Between the eyes of love I call your name Behind those guarded walls Used to go upon a summer wind There's a sudden melody takes me back. I'm